Met het licht eh, dat je zelf bent. En je kunt je ogen sluiten als je dat wilt. Nou, zet je beide voeten maar op de grond. En, eh, met je benen gekruist houden, je handen niet gekruist, maar gewoon je voeten op de grond. Zodat je goed aardt. En dan maak je de verbinding met dat licht. Het licht buiten je, met het licht dat je zelf bent. Bij de vorige lezing besloot ik. Eh, besloot ik met eh, dat het geen prettig gevoel is om afhankelijk te zijn van anderen. Afhankelijk op ieder niveau, hè. Afhankelijk in, in vele vormen dus. Maar we kunnen erover nadenken dat dat het, zoals vaak gezegd, slechts één gedachte verwijderd is van de herinnering in onszelf, de herinnering in jezelf, de herinnering van vrede, van liefde, van kennis, van inzicht. En dat geldt niet alleen voor de allerarmsten van deze wereld, op deze wereld, maar ook voor de mensen hier in dit rijke land, Zelfs en misschien ook juist hier, want er zit geen verschil in het denken. Soms heeft dat denken zich vastgezet in het gevoel dat er voor hen toch niets is en dat je van een dubbeltje geen kwartje kunt worden, dus dat je nooit beter kunt worden. En wat zijn dat toch een ontzettende, vreselijke gedachten, vind je niet? Je kunt dat zo eenvoudig oplossen. Het is inderdaad maar één gedachte. Je hoeft de beslissing te nemen in je hersenen om te denken dat je met je gedachten naar je gevoel kunt komen. En erover na te denken, je niet te laten meeslepen. Door de emotie van ellende, van ziekte en wat niet al, dan kom je in een andere wereld terecht. Dan kom je in een wereld waarin jij de baas bent, waarin jij meester over jezelf bent. Dan kom je in jouw gedachten. Wereld. En iedere gedachte aan positiviteit, positiviteit maakt het gevoel in jou een stukje groter. En iedere keer ben jij in staat om die keuze te maken.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 Zoveel, zoveel mensen, zoveel geven zich volslagen over aan roddel, aan ziekte, aan oordelen, aan gedachten van armoede, aan ellende en, oh, dat kan ik toch allemaal niet. Daar, daar geeft iedereen zich volslagen aan over. En is het dan zo vreselijk moeilijk om je over te geven aan het licht in jezelf? Daar moet je even over nadenken. En dat andere ging vanzelf. Ja, dat andere gaat vanzelf. Dan zit je op een glijbaan vol met, eh, met glibberige zeep. En je kunt je nergens aan vasthouden. Inderdaad, dat gaat vanzelf. Maar de gedachte aan licht in jezelf. <tus> ja, daar was je niet opgekomen. Hè? Of daar had je waarschijnlijk nooit van gehoord. Dus daar moet je moeite voor doen. Velen weten het ook niet. En het is werkelijk, werkelijk noodzakelijk dat mensen zich dat bewust worden. Mensen zich, mensen zich bewust worden dat ze een licht zijn. Dat ze zelf de keuze kunnen maken naar beneden te glijden. Dus in de angst terecht te komen, in de ellende of in het licht te gaan staan. Ja, gelukkig worden mensen niet meer uitgelachen. Zoals, nou toch nog niet zo heel veel jaren geleden. Soms wordt er nog wel eens heel beleefd geluisterd. Maar soms keren mensen zich daarvan af. Ja, dat moeten ze, moet ze natuurlijk zelf weten. Maar soms wordt er toch geluisterd en wellicht met de gedachte, hmm, zal ik het toch eens proberen? Ze heeft het al eens eerder gezegd. En eh, nou, als ik vanavond in, eh, in mijn bed lig, zal ik dan eens heel stil bij mezelf de gedachten op laten komen. Dat ik in mijn gedachten naar mijn eigen licht kan gaan. Maar waar zit dan dat licht, denk je misschien? Daar, waar je ziel zit. En dat is rond je navel. Kijk maar eens. Als je verliefd wordt, of bent, of als je de liefde voelt, dan zit dat ook daar. En je hebt natuurlijk wel gemerkt dat de laatste lezingen steeds hierover gaat. Maar het is ook zo vreselijk noodzakelijk. Dat zoveel mogelijk mensen hiervan weten. En wellicht ga je dat zelf ook weer doorgeven. Het is noodzakelijk om het aan mensen door te geven en het kan tegelijkertijd ook totaal losgelaten worden. Je kunt erover nadenken, smorgens voordat je uit je bed stapt. De gedachten in je op te laten komen. Vandaag wordt het een heerlijke dag. Alles wat ik vandaag doe, dat doe ik met zoveel genoegen, met zoveel plezier. En ik kan met alle dingen omgaan die vandaag op mijn pad komen. Alles leg ik nu in het licht. Alles waar ik over nadenk, wat ik vandaag moet doen... En ik zal alles op me af laten komen. Ik zal niet zeggen, gaat nou, daar heb ik helemaal geen zin in hoor. Maar ik zal denken, ach, het wordt voor mij neergelegd. En laat ik hier mee omgaan, laat ik het doen. Alles kun je in het licht leggen. Alles wat vandaag, morgen op je af zal komen. Weet dat je via dat licht, het licht dat jij bent, in andere werelden kunt komen. Je bent in staat om te reizen in de toekomst, in het verleden, in al jouw levens, over de aarde en in de kosmos en in de astrale wereld. Je kunt overal heen en alles is mogelijk. Kunnen dingen die we in een ander leven geleerd hebben, kunnen we weer omhoog halen. We hoeven niet twee keer dezelfde dingen te doen. Stel dat je bepaalde talen hebt gesproken in een leven, in een leven. Stel, stel dat je een wetenschapper bent geweest in een leven. Stel dat je ontzettend goed hebt kunnen rekenen en schrijven. Als je een kind bent en je luistert hier nu naar. Weet dan dat je dat ook in een ander leven heel goed hebt gekund. En dat je waarschijnlijk nu hebt besloten dat je het nu op een andere wijze tot je zal nemen. Dat je alleen maar in de herinnering wilt gaan, in de herinnering van je eigen ziel, in je eigen zijn. Om het op die wijze naar boven te halen. Mensen denken dat we nog niet zo ver zijn. Dat er nog heel wat moet gebeuren voordat we dat allemaal kunnen. Of dat we eerst rustig moeten zijn, of dat we eerst dit of eerst dat. Maar we kunnen het wel. We zijn ieder moment zo ver als we willen zijn. Het enige, echt het enige wat we nog te doen hebben, is de twijfel onze twijfel opheffen. En dan heb ik het weer. Richt ik me misschien maar even. Tot kinderen die, die. Die twijfel totaal niet kennen. Die doen dat gewoon. Ze weten wat ze kunnen. En als ze eenmaal weten. Wat ze naar boven kunnen halen. Wat ze geleerd hebben in andere levens. Dan kunnen ze daar ook mee omgaan. Kunnen ze het ook op de juiste momenten. Weer naar boven halen. Dan zit er een. Een gevoel, een kennis in de dingen. En dan moet ik ineens aan, aan mezelf denken, ik ben nou niet zo licht in het rekenen, ik moet dus echt wel een rekenmachientje hebben. Maar wat ik dus echt heel verschrikkelijk goed kan, dat is schatten dat een bedrag, bijvoorbeeld van een factuur, een bepaald bedrag moet hebben. Ik zal nooit de comma verkeerd zetten. Nou, mensen die dus alleen maar aan het rekenen zijn, die zouden, die zouden wel eens de komma verkeerd kunnen neerzetten. Maar begrijp je een beetje wat, wat ik bedoel? Dat is blijkbaar dus al een keer in een ander leven eh, geleerd. En nu heb ik natuurlijk leren lezen, rekenen, schrijven. En dat heb ik geleerd hier in dit, in dit leven. Maar het gevoel van de woorden, het gevoel van de getallen. Kan ik nog zo omhoog halen? En heel eenvoudig hoor. Door de beslissing in mijn hersenen te nemen: naar mijn gevoel te gaan. Dus voor kinderen <coughs> geldt die reden niet dat je je twijfel moet opheffen, want dat kennen ze niet eens. Kinderen le leven vanuit hun ziel. Want twijfel komt niet uit je ziel, hè? dat komt vanuit het ego. Kinderen weten het zeker in, in zichzelf. Nou, daar kunnen volwassen mensen over nadenken. Dan zijn de deuren binnen in ons niet meer gesloten. En hebben wij de kracht en de energie om één te zijn met waar we ook heen willen. Met wie we ook wensen te zijn en te worden. Wie we, wie we zelf wensen te zijn en wie we willen worden. Wie we altijd waren. En wat we naar boven wensen te halen. Vanuit ons innerlijke zelf. Maar kunnen we bijvoorbeeld naar een taal luisteren, zonder daar met de hersens naar te luisteren, maar met ons gevoel daarnaar te luisteren. En voel je het weet, voel je wat er gezegd wordt. Ik heb het met mijn eigen kinderen meegemaakt. Ze hadden nooit Engels geleerd bij mijn weten. <coughs> en op een gegeven moment wilde ik iets voor ze vertalen. Er was iemand die sprak tegen hen. En deze vrouw zei: "Nee, je hoeft niets te vertalen. Want ze verstaan alles, ze spreken Engels." Ik zei: "Nou, dat hebben ze nog nooit geleerd." Nou, zegt ze maar, ze verstaan alles, want ze hebben het net al met mijn kinderen gespeeld en ze begrijpen alles en ze spreken terug. En zo gaat dat met kinderen. Wij volwassenen kunnen dat ook, maar we twijfelen aan onszelf, we denken dat we het niet kunnen en we denken dat we een vlater slaan. Maar kinderen kunnen dit allemaal. En misschien zijn er wel kinderen op deze wereld die nu op dit moment luisteren en die denken, ja, dat is het, dat is precies wat ik bedoel. Ik hoef niet boekjes te lezen, ik hoef niet eh, boekjes te leren met, met, met woorden in een andere taal. Als ik luister en ik hoor het over de radio of over op de televisie, of ik ben in een ander land, dan voel ik wat de mensen bedoelen. En dat ik voel wat ze bedoelen, kan ik hen ook in hun eigen taal antwoord geven. Maar weet dat dit alleen kan als je de taal in dit leven nooit geleerd hebt. Want dan ga je ogenblikkelijk in je hersens zitten. En het moet juist allemaal uit het gevoel, uit het diepe gevoel komen. En ik heb het wel eens een keer op een van mijn lezingen vermeld. Ik heb dat zelf ook een paar maal meegemaakt. Met een taal die ik dus inderdaad nooit geleerd had. Het is niet nodig, als je werkelijk diep in jezelf kunt voelen kun je tot je verbazing horen in je eigen taal, wat er in die andere taal gezegd wordt, omdat je de gevoelswaarde van de woorden binnen in je gevoel omdraait in verstaanbare, verstaanbare taal van de taal die jij nu op dit moment spreekt, dus in dit geval het Nederlands. Het is allemaal mogelijk. En dit staat ons allemaal ter beschikking. En wellicht zijn er nu al kinderen die dit duidelijk willen maken. En die, die vastzitten in het schoolsysteem en daar niet meer uit kunnen komen. En dus niet meer hun, hun levensopdracht, hun karma kunnen vervullen. Door misschien voortrekkers te zijn. Om aan de mensheid te laten zien dat je op deze wijze ook kunt functioneren. Ik wil niet zeggen, ook oh, kunt leren, want het gaat niet om het leren. Dan zou je kunnen zeggen, ja, maar hoe, hoe leer je dan een tekst voor een toneelstuk of zo? Gewoon, door erin te gaan zitten. Dan weet je, dan voel je waar het om gaat en dan kun je zonder haperen alle zinnen uit je mond laten komen, want dan gaat het gewoon eenvoudig. En zullen mensen zeggen, hoe is het dan als je moet dansen, als je, um, laten we zeggen, ballet, ballet doet, dan moet je toch die passen leren, ja, dat zou je kunnen zeggen, dan leer je dat, je kijkt en je doet na, omdat het in je gevoel zit, je doet het allemaal na. En misschien kun je niet alle passen precies in je hoofd zetten, zodat je ze zo op die manier moet doen en moet je ze misschien wat vaker oefenen. Maar in principe kun je het allemaal en ben je in staat om zo'n heel ballet in je hoofd af te laten spelen. Dat gaat de toekomst worden. We zijn daartoe in staat. Wij mensen kunnen alles. We hoeven niet te overdrijven dat we alles kunnen en dan... Een beetje over het paard getild voelen, maar diep bescheiden met de nodige, ja ik hoor het woord humble, wat, wat zal ik zeggen, um, uh, met de nodige nederigheid. Bescheiden, liefdevol, zoals kinderen dat doen. Op die wijze. Ja, we zijn ook in staat om te reizen, om in de kosmos in de te reizen. We zijn in staat om kilometers boven ons huis te zweven en om te kijken hoe het eruit ziet. Ooit zijn er tekeningen gevonden van mensen van, van duizenden jaren geleden, alsof ze in een vliegtuig hadden gezeten en tekening van de aarde hadden gemaakt. Dat gaat op die wijze, op die enige wijze. Je hoeft slechts naar binnen te gaan. En daar is hetzelfde wat je hier met je ogen buiten je in de fysieke, in de wereld die wij hier de werkelijke, werkelijke wereld noemen, dat zit ook allemaal binnen in jezelf. Kijk nou eens op een... een een donkere avond, een heldere donkere avond, dat je de sterren, de maan ziet. Kijk, en dat zijn enorme afstanden. En dan kun je zeggen: ja, maar hoe zit dat dan in je lichaam? <kijkt> Als je naar binnen gaat met je gedachten naar je ziel. Hoe is het dan met de afstanden? Dan kan ik je zeggen: waar liefde is, bestaat geen tijd, geen afstand. Dat is een gevoel van, van een constant nu-gevoel. Een constant zijns gevoel. Dat is. Dat gevoel van die liefde is groter dan die afstand. En groter dan de tijd. Tijd is alleen maar een soort organisatie voor onze aarde. Maar ik ga terug naar ons diepe innerlijke zelf. Als je daar aankomt, in jezelf, dan kun je naar je... Naar de spieren van je lichaam. Dan, kun je, dan ben je in staat om van het ene lichtpunt binnen in je lichaam naar het andere te reizen. Dat zijn ook grote afstanden, zou je kunnen zeggen. En dat is hetzelfde als wanneer je hier in de, in de avond op een heldere sterrenhemel naar boven kijkt. Het is hetzelfde. De afstanden zijn gelijk. Als je het kunt, als je geen twijfel hebt, als je weet dat je rustig ook in je lichaam kunt reizen, en dan in je lichaam, je kunt ook in je lichaam verder doorgaan, zodat je de sterrenhemel ziet, zodat je de aarde ziet, zodat je de, de hele kosmos kunt zien, dat, dat ligt er allemaal voor ons. Maar ik ga weer even terug. Naar dat punt in ons lichaam. En waar je in je lichaam gaat reizen. En ook dat heb ik wel eens vermeld in een lezing. Ik ben dus in een, in een gebroken vinger van mezelf terecht gekomen. En dat was een enorme ruimte. Ik wist niet dat ik met mijn zijnsgevoel in die ruimte kon staan. Het was zo'n grote kamer als het ware. En ik wist dat ik in die vinger zat, diep in die vinger. En ik kon zien wat er aan de hand was. Ik kon zien de pijn die daarmee te maken had. Niet de pijn van de vinger, maar de pijn dat het, het veroorzaakte. Dus het gebrek aan de liefde. Ik zag hoe die weer geheeld kon worden. En ook weer, hoe die weer in elkaar geschoven kon worden. Die, die, dat, die stukjes bot en die rafels aan de zijkant van de, ja, hoe heet dat, die, die, um, nou, die, die banden aan de zijkant van, van mijn vinger. Toen wist ik niet zo goed wat ik daarmee aan moest met die zijkant. Ik dacht, oh, dat is helemaal gerafeld. En ik dacht, weet je wat, ik knip het weg. Maar ik had dat ook kunnen helen natuurlijk. Maar ik heb daar nooit last van gehad. Maar ik wil daarmee zeggen dat je dus ook in je lichaam kunt. Als ik het kan, dan kun jij het ook. Je kunt het gewoon. Je kunt naar al die cellen toe. In je lichaam. En ga nou eens gewoon naar dat punt dat jij bent. Adem eens rustig in. En hou die adem even vast en laat op een uitademing je gedachten gaan naar je ziel. Je derde chakra bij je navel, je zonnevlecht. En zie voor je dat je met je aandacht naar je cellen in je lichaam gaat en voel dat jij dat bent die daarin zit had je gedacht dat je ook in al die miljarden cellen aanwezig zou zijn dat is niet van iemand anders dat is geen fabriek dat ben jij zelf en ga nu eens naar een van die cellen toe waar jij in zit alles wat jij bent zit daar ook in Ga daarin. En voel eens, dat ben je ook. Zie je dat het nog kleiner geworden is. Ik weet niet eens hoe dat heet. Een atoom, nog kleiner dan een atoom. En ga daarin zitten. En voel dat daar nog meer ruimte in zit. Dat het groter is dan je dacht. En daar vind je ook. Alle kenmerken van jouzelf in terug. Ga daarin zitten. Voel daarin. Voel dat je daar ook in kunt reizen. Voel dat je overal heen kunt gaan. Dat je dacht met je aardse hersenen dat het zo klein was als een miljardste van een atoom. Maar je kunt er gewoon in en het zijn enorme ruimtes. En zie dat het allemaal vervuld is met liefde. Zie dat daar alle herinneringen opgeslagen liggen, van al jouw eerdere levens. Alles wat jij bent, alles wat je hebt meegemaakt, alles wat je hebt bereikt met jouw bewustzijn, ligt daar opgeslagen, in jouw cellen. Kun je daar jouw liefde aan geven? En misschien zie je wel een cel die een andere kant op kijkt. Maar geef hem jouw liefde. Misschien zie je wel cellen die je herinneren aan talen die jij gesproken hebt. En haal de herinnering, haal de herinnering naar dit leven. Je kunt dat allemaal. Je bent daartoe in staat. Alles heeft bewustzijn en alles heeft met bewustzijn te maken. We kunnen ons alles visualiseren en we kunnen ons alles eigen maken. Je hebt alles tot je beschikking. Nee, niet willen. Want voel, voel wat er met het woord willen gebeurt. Daar gaat alle energie in zitten. En het laat je stilstaan. Maar zie het gevoel dat je de taal al spreekt. Zie de visualisatie van hoe je de dingen wilt hebben. Voel in iets en je bent het. Dan ben je het, dan zijn we het al, dan vindt het al plaats. Dan hebben we de reis al gemaakt. We voelen daarin, dan zijn we de mensen die we willen zijn, die we wensen te zijn. kunnen ons richten op de kosmos, van binnenuit, met ons gevoel, en via de visualisatie. Dus gebruik je fantasie, ook al denk je dat het onzin is, het is fantasie, het komt bij jou vandaan. En weet dat we in aanraking kunnen komen, met intelligenties, met ruimtewezens, mensen van zielen van een van een andere planeet van andere werelden misschien zie je, zie je ze met je aan de binnenkant van je ogen en misschien zie je ze niet met je ogen open in deze werkelijkheid maar zie je ze wel in de wereld binnen in ons En We zijn in staat om hun enorme energiekracht, hun gekodeerde gecode, energie te voelen. Mocht ons bewust zijn, bereid zijn dit te, dit te ervaren en te aanvaarden. We kunnen de ongekende energie voelen die al enige jaren naar de aarde gezonden wordt energie, het geschenk aan de mensheid, die opzettelijk met een bedoeling naar ons gezonden wordt, om ons bewustzijn te vergroten, ons bewustzijn, het bewustzijn van de aarde tot een groter en hoger bewustzijn te maken. Zodat de aarde en haar bewoners mee zullen kunnen met de, met de, met de totale trilling, met een andere trilling die de hele kosmos, het hele universum aangaat. De aarde mag en zal niet achterblijven. De energie zal ervoor zorgen dat wij een grote begrip krijgen voor de problemen van de aarde. Voor de problemen van onze naasten. Voor de problemen van onszelf. Het zal alles naar boven halen. De onderste steen zal boven komen. En niets zal meer geheim blijven. Alles zal naar boven komen. En we zien het al in deze tijd. Hebzucht en alle andere vormen van ego, van een extreem, extreme vormen van ego. Het komt naar boven, zodat mensen daar zelf weer van leren, maar ook voor andere mensen is het leerzaam dat weer tegen te komen, om daar ook weer van te leren, en te leren daarmee om te gaan. En leren om het zelf nooit op die wijze te doen, dus om het ego te laten gebruiken leren over ego's en alles wat daarmee te maken heeft en het los te laten want je kunt er niets mee het is voor mensen duidelijk om erover na te denken en met elkaar over te spreken en zo op die wijze tot de conclusie te komen, tot een besluit over zichzelf te komen. Want zo willen wij aardbewoners het niet meer. Er is te veel ego, te veel hebzucht, te veel, noem maar op. Wij aardbewoners willen het niet meer. En daar ligt de kracht ook in. En, en er is toch een andere weg, denken wij dan. En zo zullen wij mensen zoeken en zo zullen wij vinden. En op een bepaald moment in ons bewustzijn kunnen we zien dat alles voor ons al in gereedheid is gebracht. De juiste personen die de juiste mensen om zich heen verzamelen, op de enige op de positieve wijze. Die dan ook wel eens niet altijd positief lijken. Maar die een duidelijke aanwijzing in zich dragen om het negatieve in korte tijd om te draaien in positiviteit. De chaos die er nu lijkt te heersen, geeft mensen aan dat ze nu wakker dienen te worden. Wakker moeten worden, moeten worden, om mee te gaan in de vaart van het universum, in de vaart van alle planeten, alle wereldlichamen. De tijd dringt en het kwaad schreeuwt het uit. Alles om ons heen, Stimuleert ons om ons wakker te maken. En wij worden wakker. Eerst langzame hand. Nu supersnel. En jij draagt daar ook toe bij. Ook de jonge kinderen die nu leven. De kinderen die geboren worden. Wijze zielen vooral kinderen die nog het gevoel het duidelijke gevoel in zich voelen ze zijn wakker en ze laten zich niet gek maken maar nou, wat zou het heerlijk zijn als er naar alle kinderen geluisterd werd maar wij worden wakker Eerst hand, nu supersnel. En ja, ik zei het al, jij draagt daartoe bij. Wat denk je? Het is vanzelfsprekend, hè? En laten we met elkaar dit grote geschenk voor de mensheid. Het wakker worden. Met de reden waarom we wakker dienen te worden. Laten we daarvoor danken. Het geschenk dat wij op een moment in ons bewustzijn ontvangen. Het wakker worden door de enorme energie die uit het totale universum op ons losgelaten wordt. Het zijn stralen uit het universum. Zonne-erupties, die energie die ons diep van binnen raakt. Een netwerk, een netwerk van intelligenties, van straling op onze aarde. Denk dat er veel energie, kosmische energie, dus uit het universum naar de aarde komt om alles naar boven te halen wat ons nog tegenhoudt om de vrede in onszelf te realiseren. kun je het als een geschenk zien, om de dingen in jezelf om te keren naar positiviteit. De dingen? Ja, negativiteit zou je kunnen zeggen. Je woede? Nou ja, vul zelf maar in. We willen ook door die energie aangeraakt worden. We zijn bewuste wezens. We wisten dat dit op onze weg zou komen. En we zijn bewust dit leven aangegaan om dit allemaal mee te maken. En om uit eigen vrije wil hiermee om te willen gaan. Dat is de hoogste vorm van liefde die op ons afkomt en die ons wakker schudt. En wij zijn, staan het zelf toe, omdat wij niet anders kunnen. Wij bestaan uit liefde en we zijn zelf liefde. We zijn zo sterk in onze gedachten en we zijn allen in staat om onze aarde een aarde van liefde te maken. In mij en met mij velen is het een diepe, diepe behoefte om dit alles in het nu aan je door te geven. We leven met onze zien in ons lichaam. Maar er zijn ook delen die in andere vormen van het bestaan leven. Op dit moment, op hetzelfde moment, in andere werelden, in bestaansvormen. En zo kan ik je zeggen, dat een partikeltje van mijn ziel, dat in andere werelden verblijft, aangeeft, dit aan alle door te geven. Want we bestaan uit zoveel delen, uit zoveel partikeltjes, we bestaan uit zo onnoemelijk veel cellen, en dat is ons lichaam, maar we bestaan ook in zoveel delen vanuit onze ziel. En die delen van ons zijn druk bezig in andere werkelijkheden. die werkelijke werkelijkheid van ons bestaan in het nu is altijd aanwezig. Vanuit die werkelijkheid komen we iedere dag weer terug op aarde. Want vanuit dat partikeltje de werkelijkheid hier op aarde te ervaren, met alles wat daarbij hoort, dus ook de dingen die wij ons eens gevisualiseerd hadden, en die we achteraf niet zo heel leuk vonden, en waarvan we toch heel graag anderen de schuld van mensen te geven. Maar er is niets aan de hand als wij onze verantwoordelijkheid kennen en nemen. Dan voelen wij in onszelf en staan in het licht van onze eigen werkelijkheid en voelen ons beschermd. We weten dan hoe met die moeilijkheden om te gaan. En we gaan onze verantwoordelijkheden niet uit de weg. We handelen, we nemen maatregelen en we gaan ervoor. De gebeurtenis is dan begrepen, geaccepteerd en vervolgens losgelaten. En steeds mogen, steeds mogen we, kunnen wij weer terug naar waar we vandaan kwamen. Steeds mogen we in onze slaap, in onze gedachten terug naar onze werkelijke werkelijkheid. En als we, of het hebben begrepen, of als onze ziel besluit dat het genoeg is geweest, of als het onze tijd is. Dan gaan we met opgewekt gemoed weer terug, terug naar de werkelijke werkelijkheid, helaas door de mensen van de aarde de dood genoemd. Maar we zouden dolblij dienen te zijn dat we voor een tijd weer verlost zijn van het toch wel voor vele zware leven van de aarde, een leven dat uit ziekte kan bestaan. Het leven dat vanuit de gedachte ooit in een leven in levens gevisualiseerd was en wellicht niet begrepen was dat alles weer op één moment in het bestaan op aarde weer terug zou komen, aan je gepresenteerd zou worden. Wij mensen hier op aarde zijn ons nog niet zo bewust van het feit... Dat we onze eigen toekomst scheppen, dat we onze eigen verantwoordelijkheden dienen te nemen voor alles wat wij ons gedacht hadden, dat wij erover na zouden kunnen denken dat alles wat negatief is aan ons zal hangen en dat dat negatieve er niet aan denkt om ons los te laten om de mensen los te laten die het in stand mensen te houden. En vaak, meestal weten die mensen dat ook niet. Ze zijn zich niet bewust van de negatieve lading die aan hen kleeft. Het kost ook heel veel energie om dat los te kunnen laten. Energie die ze dan ook niet meer naar boven kunnen halen, om hen te helpen genezen of te helpen weer in een positief leven te leven. Al mijn lezingen gaan erover om na te denken hoe je de negatieve lading uit je aura kunt laten gaan, hoe je daarmee om kunt gaan. Dat het geen grond heeft, helemaal niets. Dat het licht grond is. Dat je daar nooit tegen kunt vechten, want dat kwaad is van jou. En als je vecht, zal het nog groter worden, want dan geef je er erkenning aan. Maar je zult op een gegeven moment begrijpen dat je het negatieve in jezelf dient liefde hebt. hebben. Accepteer het maar, als onderdeel van jou. Het is het dan maar, het zij zo. Dat je ervan houdt, net zoals je jezelf lief hebt zodat het oplost. In het licht opgenomen wordt. Daar gaat het hele leven over. Het leven op de aarde. Het witte, het licht, het zwarte, de negativiteit. Maar het een kan niet zonder het ander. Het witte blokje en het zwarte blokje en het witte blokje, en het zwarte blokje, om ons te herinneren aan wie wij werkelijk zijn. Alles zit in ons. Ook het kwaad is in ons gekend. Dat is waar al deze lezingen over gaan. Om het jezelf wat eenvoudiger te maken. Om jezelf wakker te maken. In dit, in dit fysieke leven. In dit leven waarvan jij denkt dat het de werkelijkheid is. Maar nou, je hebt hier vaak over kunnen horen. Je hebt vaak kunnen horen dat jij dat niet bent. Die in deze fysieke werkelijkheid leeft en werkt. Want je bent iets anders, je bent een goddelijk wezen. Als je herinnert wie je bent, dan weet je dat dat licht in jou, dat wat je bent, zo groot is en dat het in staat is om alles te kunnen. zoals je al eerder hoorde je kunt in de dingen komen je kunt, er in, je kunt in de ruimte reizen je kunt reizen maken je kunt het fysieke lichaam in dat je in deze werkelijkheid hebt en je bent in staat om te helen om dat wat jij bent met behulp van het licht dat jij bent, al je cellen één kant op te laten kijken. Alles kun je naar boven halen, alles wat je ooit eens geleerd hebt, met je hersenen. En je hoeft dat niet nog een keer te doen. Alles is mogelijk. Je hoeft je slechts te verbinden met het diepe, diepe innerlijke weten dat jij bent. Dat dat jij was. Dat je bent. En dat je altijd zijn zal. Het is zo ontzettend eenvoudig. En dat is de simpele waarheid. Is dat ook. En steeds zul je dat maar weer horen. Kijk naar je eigen innerlijke kracht. Kijk naar jouw energie. Die zo ontzettend levend is. Dat ben jij. Als je geen goede gevoelens over jezelf hebt, terwijl je dit hoort, adem die negatieve gedachten in. Want ze kunnen zomaar in het licht neergelegd worden. Je kunt dat steeds en steeds weer doen. Dat is gewoon nadenken over je eigen Positiviteit. Dat is wat jij bent. Misschien eerst een minuutje, maar dan kun je het ineens vijf minuten en dan ineens een uur. En voordat je het weet, kun je niet anders dan alleen nog maar positief zijn. En jezelf in die liefde voelen. Het is een beslissing, het is maar één gedachte. Het negatieve heeft dan gewoon geen invloed meer op jou. Want je kunt het zo langs je af van je af laten glijden. Simpelweg. Omdat je weet dat je dat nodig hebt om het licht te ervaren. Want als het negatieve er niet was. Wat moest je dan in het licht leggen? En hoe zou je anders weten? dat er licht in jou is vol diep in jezelf en dat kan ik wel steeds zeggen maar misschien wil je deze meditatie met mij meedoen het is een eenvoudige meditatie die al miljoenen jaren door de mensheid wordt gebruikt en misschien in een andere vorm, misschien met andere woorden, maar altijd met dezelfde betekenis. Luister nog een keer naar deze lezing. Als je dat wilt, gebruik de meditatie van de cellen. Het is zo eenvoudig. Daar hoef je toch niet voor gestudeerd te hebben. Hoef je niet te weten hoe alles in elkaar zit. Voel daarin en voel iedere keer daarin, dat ben jij ook die in die cellen zit. Voel in jezelf. Dat is wat je bent. Wil je de vrede in je hart je kunt alles visualiseren en alles zal kunnen. Alles kun je, kun je visualiseren, alles mag in deze wereld van de vrije wil. Voel jezelf in het licht en je kunt alles wensen, wat je maar wilt. Alles zal uitkomen, eens in een leven wellicht, misschien in dit leven, dus let op welke tijd je eraan verbindt maar ken je verantwoordelijkheden als je wenst want weet dat alles weer naar je terug zal komen dus ook als je het op een negatieve wijze wilt doen daar ben je zelf verantwoordelijk voor en je kunt dan nooit anderen de schuld geven van het leven wat je dan zult hebben misschien heb je gezien wie jij was Misschien heb je andere werelden gezien. Misschien heb je de werkelijkheid gezien die werkelijk is. Want jij bent meester over jouw werkelijkheid. Dat wat jij was, bent en altijd zijn zult. Lieve mensen, ook weer veel dank voor het luisteren. Je kunt altijd nog weer terugluisteren als je dat wilt en ook via mijn website www.yhra.nl Graag tot volgende week. Daag!